Het is negen uur, Maternijhuis met het NOS-journaal. Bij een brand in een winkelcentrum in Enschede... zijn vijf van de zes winkels verwoest. De brandweer is met groot materieel aanwezig bij winkelcentrum De Posten. Door de grote brand is ook flinke rookontwikkeling ontstaan. Het grootste pand, de Aldi, bleef tot nu toe gespaard. Omwonenden hebben het advies gekregen ramen en deuren te sluiten. Dertien woningen zijn ontruimd. De bewoners zijn in een verzorgingshuis opgevangen. De brand in het kleine winkelcentrum is ontstaan in een cafetaria... Over de oorzaak van de brand in Enschede-Zuid is nog niets bekend. De sneeuwval heeft tot nu toe niet geleid tot grote problemen op de wegen, meldt de ANWB. Dat komt doordat de hoeveelheid sneeuw tot nu toe meevalt... en doordat er nog maar weinig mensen op de weg zijn. Ook op het spoor zijn nog geen grote problemen door de sneeuw. De Nes rijdt volgens de gewone dienstregeling. Het KNMI waarschuwt voor langdurig lichte sneeuwval en kans op gladheid. Het sneeuw sinds gisteravond. In het zuidoosten van het land ligt de meeste sneeuw, een centimeter of tien. In de Mexicaanse badplaats Acapulco is een Belgische zakenman doodgeschoten. Criminelen schoten hem gisteren in zijn borst toen hij weigerde zijn Mercedes af te staan. De Belg woonde al jaren in Mexico-stad en had een buitenverblijf in Acapulco. De man zou al meer dan een jaar bewaakt worden door bodyguards vanwege een conflict met een voormalige Mexicaanse zakenpartner. De schietpartij was niet ver van het Princess Hotel, waar vanaf morgen de Open Mexicaanse Tenniskampioenschappen worden gehouden. In Italië wordt vanaf vanochtend gestemd voor een nieuw parlement. Zo'n 50 miljoen kiesgerechtigden kunnen vandaag en morgen een stem uitbrengen. De verkiezingen zijn verdeeld over twee dagen... om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te stemmen. In de peilingen gaat de centrum-linkse kandidaat Bersani aan de leiding. Het weer sneeuwt dus in het noorden en westen gaat hier geleidelijk over... in natte sneeuw en motregen. Het wordt 1 tot 3 graden. Ook morgen af en toe natte sneeuw en motregen. Dit was het NOS Journaal.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 Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Heeft u wel echte groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier.nu. Ons laatste uur is geteld. Nou, het laatste uur in het kapitool, dan wel te verstaan. Welkom terug bij Vroege Vogels. <tie> Ook al is 2013 het jaar van de patrijs en de steenmarter en de vuursalamander. We zien het als persoonlijke kweesten. Om ieder moment dat zich aandient om ook iets over de grutto te vertellen... we dat ook zullen doen. Ja, ik weet, twee uur per week zou wellicht wat gaan vervelen. Misschien, dus misschien wat veel. We zullen het ook doseren. Ja, deze week zijn de eerste grutto's gesignaleerd in ons land. Onder andere op het landje van Gijssel, langs de A9. En bij het Frieses Creants. Het betreft hier vooral IJslandse grutto's die op doorreis van Spanje en Portugal naar, je raadt het al, hun broedgebieden op IJsland zijn. Uh, deze IJslandse grutto's zijn geen fanatieke geluidemakers, uh, tenminste niet hier. Ze hebben hier geen territorium te verdedigen, omdat ze op doorreis zijn. Maar dit onmiskenbare grutto geluid... Dat geluid dat bij polderbewoners en bezoekers iedere keer weer in snaar weet te raken... en ons opgewonden vertelt dat de lente nu toch echt aanstaande is. Dit geluid laat nog heel even op zich wachten. Onze Hollandse grutto, die hier gaat broeden en dus ook zijn prachtige roep zal laten horen... moet van iets verder komen, van Guinea-Bissau of Senegal of Mali. Mali? Ja, Mali. Mali. Mali. Mali. Ik, weet, ik, weet niet of, ik weet niet of die grutto iets uitmaakt, maar als u hem ziet... Als u hem ziet of hoort, meld het op onze Venolijn 035 6711 338. Wie weet bent u de eerste Grutto-melder. Het Allegretto uit de Nine Miniatures for Piano Trio van de Engels componist Frank Bridge. In de gratis internetcursus Vogelzang gaan wij van Vroege Vogels elke week op pad met Nico De Haan. om te luisteren naar vogels die we deze week kunnen verwachten in tuin en park. Maar uh, ja, ze laten zich niet altijd horen zoals die verrekte Hegemus vorige week. Ja, Nico had pech. Ja, maar omdat Nico nou uh, eenmaal niet alles alleen kan, deden wij een oproep aan luisteraars om de mus te melden op onze fenolijn. En gelukkig, dat deed u. Met Marjoleen Boekhoven te dieren. Nico de Haan vroeg naar de zang van de Hegemus. Vandaag hoorden wij de Hegemus in onze tuin. Eén keer zon hij zijn riedeltje. We hebben al een hele lange tijd. Twee hegemussen in de tuin, dus waarschijnlijk een paardje. Dag, Ilse egers uit Arnhem. Sinds 28 januari hoor ik de hegemus bijna dagelijks vrolijk zijn deuntje fluiten. Dat was het, toch? Nou, dames, met de hegemussen, hartelijk dank voor het bellen. Deze week is het de beurt aan de vink en de kneu. Die laatste vind je vooral in natuurgebieden. Maar de vink kan je met een beetje geluk al horen slaan in je eigen tuin. Jeanette Paramoor maakt een wandeling met Nico... in natuurgebied De Blauwe Kamer bij Wij Wageningen. We nou, maken eerst een rondje naar rechts, naar het bos. Kijken of we daar uh, de vinken horen zingen. Die zingen nu in de achtertuinen en in de bossen overal beginnen de vinken. De afgelopen week heb ik er al behoorlijk wat gehoord. De afgelopen maandag had ik er één. Een paar dagen later had ik er drie... En gisteren tien. Dus ja, ze zijn er wel, maar wel een koude inval nu weer even. Dus Dat maakt je natuurlijk niet echt enthousiaster als vogels. Ze blijven wel zingen, maar het enthousiasme wordt wel een beetje getemperd door de temperatuur. Ja, en er is ook geen zonnetje. Volgens mij maakt dat ook wel iets uit. Dat maakt ook wel uit. Maar hij zegt vinken zingen, maar in je cursus lees ik dat vinken slaan. Ja, je hebt groot gelijk. Vinken zingen, niet vinken slaan. Zo heet dat officieel. En dan beginnen ze een liedje hoog. En dat klinkt ongeveer als. Truïd op het laatst. Maar het leuke is nu, als je nu overal die vinken hoort zingen, dat de slachter er nog niet in zit. Ze zijn echt aan het warmdruk, ze zijn echt aan het inzingen, zoals dat heet. Dus dan hoor je alleen maar tjuu, tjuu, tjuu, en dan stort het in. En aan een poos komt die slachter pas bij. En dat zijn die laatste paar nootjes die allemaal. Dat zijn de laatste die opmaat, zeg maar. Ja. Dus het gaat van boven naar beneden, en dan zo'n drie keer achter elkaar, en dan truïd. Ze hebben ontdekt dat die, dat liedje, dat dat twee boodschappen heeft, dat... Chu naar beneden betekent zoveel als dit is mijn plekhoepel op en chu truit is voor mevrouw bedoeld. Dat komt er dan achteraan. Chu Die vinken kennen ook heel sterk dialecten. Dus de vinken zeg maar in Hilversum die zingen net even iets anders als de vinken in Bussum. Ja. je er ook wat voorbeelden van laten horen? Nee ja chu chu en chut chut nee maar. Het is wel degelijk zo, want die vinken in het voorjaar... die maken dus als een ruzie over hun woongebiedje. Mm -hmm. En dat moeten ze dan een beetje op elkaar afstemmen. En dan leren elkaar stemmen. Ze doen elkaar ook een beetje na. Dus daardoor krijg je een soort dialect. En als er dan zo'n bussemse vink zeg maar, plotseling in Hilversummeer strijkt... dan zingt die anders. En dan moet je ook anders mee omgaan. Die moet je wegjagen. Dan moet je dus echt een beetje zorgen dat die verdwijnt. Want dat is een serieuze concurrent. Met die andere heb je dat al afgestemd. En hier zie je één grote meidoornbos, wat door de vogels is aangeplant, zeg maar. En die meidoorns, daar zitten ook nog wel eens kneutjes in. Dus ik daar een slingertje die kant op. Het is meer meervoud van kneus, niet kneus? Nee, nee. Ik weet niet precies waar die van afgeleid is, maar het is een beetje een kneuterig geluid wat die maakt. Kneutjes, die kunnen niet anders dan kletsen. Dat zijn echte babbelaars. Als er een paar vogeltjes over vliegen die zo'n babbeltje hebben, dan zijn het weer kneutjes. Die mannen zijn ook altijd heel gezellig met elkaar. En die vechten niet, hè? Die vechten niet, gaan samen gaan ze, gaan voedsel zoeken. En dan, ook terwijl ze op pad zijn, altijd weer babbel, babbel, babbel. En ja, dus de kneutjes kun je makkelijk herkennen aan het constante geluid wat ze maken. Ja, maar het is wel ongeveer het enige vogelgeluid wat jij niet kan nadenken. Nee, nee het is absoluut niet. Het, is, het gaat alle kanten op. Het zijn brabbeltjes, het zijn roepjes, het zijn... Ja, het is, het is absoluut niet te imiteren. Het is, we kunnen er even naar luisteren. Uh -huh. Zie je, degene die dat goed kan moet nog opstaan. Die, uh, ja. Maar goed, als we hem niet horen, die kneu, dan uh, kunnen we natuurlijk altijd nog kijken. Je hebt ook de vogelkijker bij je, hè? Ja hoor, okay. ik heb de telescoop bij me, dus dan kunnen we daar bij die poosje gaan staan. Ja. In het najaar zijn ze een beetje bruinig van kleur. Ook de rug is bruin, het mannetje, maar heel geleidelijk aan dan slijten die bruine veertjes weg op de borst van het mannetje. Uh -huh. En dan wordt hij steeds roder. Dan wordt hij op een gegeven moment echt knalrood. Word, word, word vuurro wordt vuurrobijntje, wordt hij ook wel genoemd. Mm. En als hij dan zo'n morgens in het zonnetje zit... dan spatten de kleuren eraf. En dan, dan is het echt een, een prachtig vogeltje. Maar zie je hem in tegenlicht of een beetje onder ongunstige omstandigheden... dan valt hij helemaal niet op. Dus, okay. uh, en, uh, in de duinen heb je ze veel. In een enkele achtertuin, maar niet zo vaak. En waarom niet? Ja, ja ze zijn toch wat uh, specifieker in... De, de, de zaden en het, uh, ja, het voedsel wat ze zoeken, dat vinden ze toch te weinig in onze tuinen, denk ik. Mm -hmm. Ze broeden wel eens een keer in een corniveer, zo uh, in een wat grotere achtertuin. Maar verder zitten ze toch meer in het buitengebied. En dat geluidje dat je hoort is van een mees, dat is niet, dat is van een, van een koolmees. Je kan die gekke geluiden maken, als ja. dus je niet weet wat het is, het koolmees. Ah. En deze, hoor je nou, tjup, tjup, die zachte geluidjes, dat zijn de contactgeluidjes van de vinken. Moet heel goed luisteren. Er zitten hier heel veel mannen en vrouwen vinken. Deze gaan dus ook nog niet zingen. Uh -huh. Dit zijn vinken die uh, vanuit Scandinavië hier komen... die hier overwinteren, die nog terug moeten. En dit is dan zo'n wolkje vinken wat hier uh, rondtrekt. Uh -huh. En behalve dat, dat zingen wat ze doen, hebben ze ook nog een ander geluid. En dat doen ze wel in de zomer. En dan hoor je pink, pink, pink, pink. Eindeloos. Hele dagen lang zitten die vogels, die, die, die vinkermannen te pinken. Wat voor betekenis het heeft, weet ik niet... Het klinkt vrij zinloos, want het is niet echt van het territorium of wat dan ook. Dan pink, pink, pink. En dan zingen ze ook de hele zomer door. En ook heel veel overdag. Kijk, een Merel begint morgens en dan stopt hij zeven en dan s'avonds zingt hij weer. Maar zo'n vink, die slaat eindeloos door. Uh, een beetje vink, die slaat zo drie, vier, vijfduizend keer per dag. Ja, want als hij niks zingt, is er niks. Dus, dus uh, hij moet steeds het territorium voor zijn gevoel verdedigen. Ja. Dus zo'n twintig, dertig keer soms uh, per minuut. Je kunt het tellen, die vinkerslag. En als je dat dan vermenigvuldigt, dan gaat de heel dag maar door. Dus je hebt al... Vink zijn er wakker worden en dan denk ik, oh jee, dan moet ik weer vijfduizend keer vandaag. Ze vliegen ook heel grappig, hè? Ja, danst dansend vluchtje een beetje. Die witte schilder die komen er dan goed uit. Kijk, heel groepje gaat daar nu. Ze zitten nou, er wel dus, ja, ze maar zitten ze wel, wel, Maar, maar vrije, ja, in een groep gaan ze nooit zingen, dat doen vinken niet. Vinken die gaan terug naar hun plek en daar gaan ze passeren. Nou, we staan hier bij een braambos zou je wel kunnen zeggen. De veerweg naar op Heusden, ja. bij de blauwe kamer rechts, op je blauwe kamer links, op die veer. En als je die veerweg oprijdt, dan zie je een oude verroeste kraan staan. Die staat hier al jaren en die staat aan de rand van een heel groot braambos. Mm -hmm. En in het braambos kun je eigenlijk uh, het hele voorjaar en zomer wel kneutjes in aantreffen. Die kneutjes die broeden hier. Kneuwig. Het zijn niet echt trekvogels die naar Afrika gaan of zo. Nee. Die overwinteren hier in de buurt. Ze zoeken wat akkertjes en wat plekken op. En ze gaan dan toch ook al uh, in februari, maart, zo af en toe weer eens even naar hun broedplek toe. Om te kijken of alles nog uh, ja, op orde is. En hun claims leggen zodat ze weer het beste broedplekje hebben. En, uh, en daarna gaan ze weer een poosje weg en dan komen ze weer terug. En dan maken ze het voor je verder voor het. Wat. Uh, ja, er zit ook weer wat. Maakt echt een glijvlucht over de struiken. Ja. Maar moet je dan letten op een, een beetje rode gevlek? Ja, een, een beetje een, zeg, dat musgrote vogeltje met een rode borst. En dat zit dan ook vaak te zingen, net zo. Boven, dat is het leuke van kneutjes. Mm -hmm. Ze duiken niet echt helemaal in die braamborst. Nee. Ze gaan allemaal zoeken zo'n iets hoger plekje. Zodat ze hun geluid goed kunnen laten horen en zich goed kunnen laten zien. Precies. Dit is wel de manier, hè? Af en toe gewoon even stoppen. Ja. Even om je heen kijken ja. en vooral goed luisteren. wachten, wachten, luisteren. Ja. Nou, we gaan het cd'tje er even bij halen, hè? Ja, lijkt Voor die me die wel, hè? Ik denk dat ze even een akkertje in de buurt zijn om daar wat te eten. En dan laten we even het kleutje kneuteren op de cd. Gerrit Oldenburg speelde de 45e etude van de Oostenrijkse componist en meesterpianist Karel Terni. Vanaf aanstaande donderdag draait Promised Land in de Nederlandse bioscoop... een grote Amerikaanse speelfilm over de meest besproken en meest omstreden energiebron van dit moment, schaliegas. De Verenigde Staten haalt nu al meer dan 20 van zijn gas uit Schali. Uh, Nederland boort op dit moment alleen maar naar aardgas. Daar kan ik over meepraten. Mijn huis staat op het epicentrum... Nee, mijn huis is het epicentrum van al die aardbevingen. En toch uh, zijn er serieuze plannen om ook hier Schaliegas te winnen. Al zijn veel milieuorganisaties en waterschappen tegen... Energie-expert en emeritus-hoogleraar Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht schept duidelijkheid omtrent schaliegas. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, laten we bij de basis beginnen. Wat is eigenlijk precies schaliegas? Schaliegas, dat is aardgas. En dat zit uh, heel diep in de ondergrond, in gesteente, uh, leisteen. Ja, want en, gewoon uh, aardgas zit in poreuze Zand, lagen? Ja, zandsteen, dat zit in poreuze lagen. En uh, dat is er dus heel makkelijk uit te krijgen, relatief. Uh, dit zit dus in gesteente en je moet die gesteente als het ware los frikken. Dus scheurtjes heel... in dat gesteente maken en dan komt het gast wat erin zit vrij. En ja, dan zou je het in principe kunnen winnen. Het zit ook veel dieper, toch? Het zit over het algemeen dieper. Je moet denken aan iets van vier kilometer diepte hier in Nederland. Uh, dus je moet diep boren. Dus je boort eerst naar beneden, vier kilometer, en dan boor je opzij, horizontaal... Dat kan ook nog 1, uh, 2 uh, kilometer zijn. Uh, en, uh, ja, daar dan zitten we je... al op 6 kilometer. <coughs> Lengte, nee, vier, de omlaag, ja, vier omlaag ja. en twee zo. Ja, ja, dan zitten we op 6. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, en dan uh, je moet je dus dat gruis wat je, je, uh, je boord moet je er eerst uithalen. En dan pomp je er water in uh, met allerlei chemicaliën en zand. En uh, ja, onder hoge drukken. En uh, dan, dan probeer je dus die, die, die, die uh, breuken te krijgen in die aardlagen. En uh, dan haal je vervolgens dat water met die chemicaliën er zoveel mogelijk weer uit. Dan blijft dat zand achter. Dan blijven dus die, die breuken open. En dan kan het gas wat in die uh, lagen zit kan, kan eruit lopen. En waarom die chemicaliën? Wat doet dat? Ja, die chemicaliën hebben een groot aantal uh, functies. Uh, maar het is andere om uh, ja, dat zand uh, vloeiend in de ondergrond te krijgen. Het is ook uh, bedoeld... dus je hebt een soort van verdikking nodig eerst... om het zand mee te voeren, de laag in. Je wilt ook chemicaliën hebben om de groei van bacteriën tegen te gaan. Vervolgens heb je chemicaliën nodig om het weer te verdunnen... en uh, al die troep zeg maar, uh, weer uit te krijgen, weer naar boven. Uh, het is niet nodig om die uh, steen, leisteen is het toch? Het is, lijsteen, is het, ja, om die steenlagen te, te breken, te, te frekken. Ja, dat heet frekken. Ja, een maar daar zijn de chemicaliën niet voor nodig. Uh, nee, dat, dat, dat, doe je, uh, dat doe je met, uh, met drukken. Ja. Dus onder hoge drukken is je er water in. Uh, en dit is vooral bedoeld om de zaak te vergemakkelijken. Als je nou de, het, het nieuws een beetje volgt. In Amerika wordt natuurlijk al heel lang op schaliegas uh, geboord. Uh, er verschijnen bijna wekelijks artikelen in de krant. Schaligas is de, is de redding van de mensheid. Nieuwe goud. Ons uh, energieprobleem is opgelost. Ja. Nee, ja, kijk, je moet denken aan een voorraad schaliegas wereldwijd. die ongeveer vergelijkbaar is met wat we nu nog aan conventioneel gas hebben, zoals in Groningen. Dus ongeveer in die hoeveel, om die hoeveelheid gaat dat. Maar dus hoeveel als... gaat het dan wereldwijd? Uh, uh, nou, 50 uh, jaar? Uh, oe, uh, formeel kunnen we dan nog 40, 50 jaar vooruit. Uh, het is wel maar zo dat is over dat... de hele wereld? Dat is over de hele wereld. Dus uh, we la we laten we het even lekker bij Nederland houden. Okay. Hoe lang kunnen we dan in Nederland nog vooruit? <tus> Nederland zit ongeveer uh, 30 procent. Dat hangt een beetje vanuit, uh, vanaf wat je aanneemt... wat, wat je uit je gesteente weet te krijgen. Dat is niet helemaal zeker. Maar laten we aannemen dat je ongeveer 25 van het gas wat erin zit... dat je eruit weet te krijgen. Dan praat je over een hoeveelheid ongeveer gelijk aan 40 van wat er nu nog winbaar is, wat in, met name in Noord-Nederland zit. Dus in grote en kleine velden. En hoeveel is dat in jaren? Uh, dat is een jaar of vijf, want, want we hebben nog een jaar veertig in de grotere. Ja, je, ja uh, ik, goed, je zult dus niet op die grote schaal kunnen gaan winnen als in Groningen. Dus dat zal veel minder zijn op jaarbasis. Ja. Uh, dus je kunt dan op veel kleinere voet nog een jaar of... 20, 30 ja. waarschijnlijk ja. Uh, van aardgas gebruik maken. Is dus dat beeld van nou voor de komende 200 jaar uh, zitten we gebakken? Dat, uh, nee, klopt nee, nee, nee, nee, zeker niet. Maar uh, goed, dit is, er zijn heel veel verschillende soorten onconventionele voorraden. Dus dit is weer een volgende stap in weer het winnen van nieuwe voorraden. En bij elkaar is er gigantisch veel aardgas op aarde, zeker. Ja, maar Obama wordt nu in Amerika gezien als de groene president. Hij ja. band steenkool uit, want Amerika stapt uh, massaal over op gas, dat schaliegas. Ja. Uh, en, en die goedkope steenkolen worden dan bij ons gedumpt. Maar goed, dat is weer een Top. heel ander verhaal. Maar uh, hij lijkt daar toch uh, bij wel te varen. Nou ja, je hoeft dan minder te importeren als land, dus je maakt je daarmee minder kwetsbaar, dat is natuurlijk wel een voordeel. Je krijgt uh, inkomsten als land, uh, ook dat is een voordeel. Kijk, in Nederland zouden we dat gas als we straks niet meer Groningen halen moeten importeren uit Rusland. Ja, haalt ook uit de grond, uh, alleen zijn daar de problemen dan in Rusland en niet hier. Uh, maar dus dat... is die situatie in de VS vergelijkbaar met die in Nederland? Is die situatie hetzelfde? In principe zie ik geen verschil tussen schaliegaswinningen in Amerika... en schaliegaswinningen in, in, in, in Nederland. Maar ik dacht nee. dat het hier dieper zat. Het, het hier zit hier wel gemiddeld wat dieper, dat is waar. Nou, dat hangt er vanaf waar je zit. Dus, uh, maar het kan zijn dat Amerika al op twee kilometer diepte dat wordt gewonnen. En dan zijn er ook de risico's uh, voor bijvoorbeeld... aantasting van drinkwatervoorraden ja. ietsje groter. Laten we eens naar die risico's gaan. Ja. Welke risico's zijn er, kort gezegd? Ja, er zijn er een aantal... Uh, Eén daarvan is dat je met die chemicaliën werkt. het gaat om grote hoeveelheden. Mm -hmm. uh, en uh, ja, die chemicaliën moet je weer naar boven halen. Je werkt ook onder hoge drukken. Dus wat in Amerika al is voorgekomen is, dat die putten kapot gaan. Dat er onder hoge druk de boel naar buiten spuit. En dan heb je daar dus chemische uh, troep die dan 16 uur lang, dat is één keer voorgekomen, naar buiten spuit. Ja. Nou, je praat over heel veel putten die je moet boren... Dus je hebt wel iets van vier tot zes putten per vierkante kilometer. Dus het is ook een behoorlijke aantasting van het landschap, om het zo maar te zeggen. En, Die chemicaliën komen, daar is ook sprake van dat het in grondwaterlagen ja. terechtkomt, drinkwater, toch? In drinkwater, Nou, dat, dan praat je vooral over, over methaan. Dus dat gas, dat is weer een, een ander uh, risico wat is voorgekomen. Het gaat bij ongeveer één op de twintig tot vijftig putten. Uh, je ziet daar verschillende getallen over. In de literatuur gaat het fout in de levensduur. Maar je praat over duizenden putten die je maakt. Dus er gaat bij nogal wat putten gaat er dan iets fout. Ja. En fout gaan betekenen dat dan bijvoorbeeld dat methaan niet door de pijp naar boven komt, maar langs de pijp. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat zou kunnen. Dat is, en dat als is, je dus een, een hebt geboord door een drinkwaterlaag, dan zou dus dat methaan in het drinkwater kunnen komen en zou je dus vervuiling van het drinkwater kunnen krijgen. Uh, dus dat moet heel zorgvuldig gebeuren als je het doet, dat dit niet gaat gebeuren. Dat is risico 1. Dat, dus dat, dat er... is Het nee, eerste risico is nee. dus die ja. chemicaliën die je terughaalt. En daar kan wel eens iets mis meegaan. Het kan dus drinkwateraantasting zijn uh, die je hebt met, uh, met, met uh, methaan. Je hebt zeg maar, tot op zekere hoogte een aantasting van het landschap boven de grond. Dat is een, een, een derde uh, element. Een vierde element is uh, ja, dat methaan, uh, dat kan als het vrijkomt, uh, zal het naar de lucht ontsnappen. Het is een broeikasgas. En als broeikasgas is het een stuk erger dan, uh, dan CO2. Ja. Dus er is een discussie over hoe schoon is nou eigenlijk dat schaliegas. Ja. Ja, ik kwam en als in je artikelen... daar heel optimistisch over bent, dan zeg je het is net zo schoon als normale aardgas. En als je pessimistisch bent, dan zeg je het is nog erger dan steenkool. En je ja. hebt er ook nog eens miljarden liters water voor nodig. Natuurlijk. Wat voor het milieu ook je niet? Heel veel water nodig. Nou wordt dat wel weer gereinigd uh, en dan weer opnieuw naar beneden uh, gepompt. Ja, um over dat methaan, ik, ik, ik kwam in artikelen tegen... dat er zo'n 3 tot 10 procent methaan ontsnapt tijdens dat boorproces. Nee, dat klopt niet. Ja, kijk, er zijn verschillende getallen en er dat, dat gaat wel eens wat mis. Ja. Dus dit kan wel eens voorkomen, zeker. Ja. Maar gemiddeld genomen is dat een stuk, een stuk minder. Oké, okay. want daarin werd beschreven dat dat methaan ontsnapt. En dat is een veel sterker broeikasgas ja. dan CO2. Ja. Als je het doet om bijvoorbeeld steenkool uit te bannen, dan is ja. het voordeel daarvan weggenomen, omdat dat metaal, methaan zoveel kwalijker is. Nou ja, dat, dat, dat zei ik net. Als je er pessimistisch tegenaan kijkt, zeg je van het is erger dan steenkool. Ik zelf ben iets minder pessimistisch. Maar het, dus het blijft het gewoon een fossiele brandstof. Het is normaal gewoon... aardgas en steenkool in als het gaat om de bruikaswerking, uh, denk ik. Maar het is gewoon een fossiele brandstof. Het is een fossiele hoe brandstof. Hoe je het ook bent of keert. Ja, absoluut. Nou ja, kijk, maar het is wel natuurlijk wel zo dat... Je, uh, wij willen in Nederland in 2020... 16% van onze energie uit hernieuwbare bronnen halen. Ook zeggen alle politieke partijen... het liefst zouden we die andere 84% uit aardgas halen. Nou, waar ga je die aardgas vandaan halen? Dus je moet ook durven nadenken, vind ik over hoe je dat dan doet. Ja. Ga je dat dan uit Groningen halen? Versneld eruit halen? Met alle aardbevingen? Misschien. Ja. Ga je dat uit Rusland halen? Ben ik niet zo halen? voor, nee. Of ga je dat uit Schaligas halen? Waar ga je dat vandaan halen? Ja. Ja. Nu zijn er... Het is veel in het nieuws. Er zijn partijen die willen helemaal voor het Schaligas gaan. Er zijn natuurlijk ook zakpartijen die zeggen... we moeten het helemaal niet doen. U zei, u staat er wat genuanceerder in. Wat moet er volgens u nu gebeuren? Want er is nu een moment van... er is een moratorium. Er mag niet geboord worden. Ook niet gezocht worden. Het wordt... Onderzocht in Nederland, willen we dit wel? En dan na de zomer bepaalt Den Haag of we verder mogen. Wat zou u nu zeggen? Nou, uh, kijk, ik, dat geldt voor mij voor iedere energiebron. Je moet uh, nadenken over uh, vanuit het concept van duurzame ontwikkeling. welke randvoorwaarden je stelt aan het ontwikkelen en toepassen van technologie. Of het nou biomassa is, of zonnecellen, of kernenergie, of kolen, of aardgas. Ja. En dan moet je vervolgens aan de techneuten overlaten, kun je voldoen aan die eisen. En dat moet je dan ook streng controleren. betekent wel dat er uh, verder moet worden gekeken naar milieuwetgeving op dit moment. Ook ja. Europees. Maar zou je uh, met zo'n nie, zo nieuwe energiebron in Nederland, dat schaliegas, zou je dan anno 2013 niet moeten zeggen van nou, met de kennis van nu, we meten er in zoveel over, moeten we niet een nieuwe energiebron gaan aanboren waarmee we de, de, de natuur en misschien ook water ons zo. Uh, ik, ben net, uh, nee, ik, zeg, ik neem niet ten principale dat stand. In. Uh, mijn standpunt is, overal zijn risico's. Je kunt het schoner doen dan wat in Amerika gebeurt. Je moet er streng uh, op controleren. Je zult er steeds moeten weten, moeten meten. Bijvoorbeeld als je toch door een drinkwaterlaag heen boort... moet je meten wat zijn de methaanconcentraties. Uh, je zult goed moeten kijken naar de cementlagen... die je rondom de pijp aanbrengt tussen de aardlaag en, en, en de pijp. Of die wel goed genoeg is. Uh, dus je zult daar ja, heel streng mee om moeten gaan. Maar... Ja, waar halen we die 84% aardgas dan wel vandaan? Nou ja, kijk, wat, u eigenlijk, wat ik ook een beetje proef is dat u het een naïef standpunt vindt... om te denken dat we het nu gewoon volledig op wind- en zonne-energie moeten gaan gooien. Want dat is natuurlijk wat wij het liefste zouden zien. Tuurlijk, dat zou ik ook het liefst zien. Ik ben een uitermate groot voorstander van heel nieuwbare energie. Ja. Maar het is buitengewoon ambitieus om in 2020 die 16% te gaan realiseren. En het zal nog zeker tot 2050 en waarschijnlijk nog wel langer duren... voordat je totaal op, uh, en ik denk dat het nog inderdaad langer duurt... voordat je totaal op hernieuwbaar kunt omschakelen. Ja, maar als we nu weer op een ander paard gaan werden... dan doen we weer twee stappen terug. Dat is Maar hoe gaat hij dan die andere 84% opwekken? Daar moet, moet je vanuit het milieu toch ook een zo schoon mogelijk antwoord opgeven. Ja. Of het is kolen, of het is aardgas uit Rusland... of het is aardgas uit ons eigen land. Dus dan is het eigenlijk van alle slechtste nog de minst slechte... Ja, nou ja, dat, dat weet ik niet. Daarvoor ja. zijn proef... Voor een deel moet je dus die, die studies doen. Vervolgens zijn daar proefboringen nodig. Ja. Vervolgens moet je daar nieuwe wetgeving op maken, Europees. Ja. Je moet daar buitengewoon streng over zijn. En je zult bepaalde gebieden hebben waar je niet zult mogen boren. Bijvoorbeeld omdat daar toch een te grote kwetsbaarheid is voor drinkwater. Uh, nog even als laatste, want we gaan bijna afsluiten. Nu wordt het dus onderzocht. Na de zomer we, gaat daarna een beslissing nemen. Wat, wat wordt er nou in Nederland onderzocht? Hoe moet je dat nou nu in Nederland onderzoeken of we... In de toekomst problemen krijgen met schaliegasboren? Nou, het is ook onderzoek waarbij allerlei stakeholders zoals het deed, bij betrokken zijn. Dus iedereen, uh, zeg maar alle belangengroepen ja. die zitten aan Waterschappen, tafel... Waterschappen, milieu, provincies. Precies, en die stellen allemaal wat hun zorgen zijn. En ja. wat er dus goed bekeken moet worden voor, met de kennis die we nu hebben, van wat we daarover kunnen zeggen. Bijvoorbeeld als er in Brabant of in de noord oostpolder ja. gewonnen zou gaan worden. En vervolgens is dan, uh, moeten er proefboringen plaatsvinden. Wel of niet, dat moet dan beslist worden in het najaar. En als de proevenboring in plaatsvindt, moet weer opnieuw worden gekeken. Is het dan verantwoord of is dat niet ja. verantwoord? Zit u ook bij die club van wijze heren? Ik zit hier niet bij, nee. nee. nee. Nou, u was hier gelukkig wel. Okay. Wim Turkenburg, heel hartelijk bedankt voor uw komst naar het kapitaal. Graag gedaan. Nou. Philip Jones Brass Ensemble speelde de tango-ballade... uit de kleine Dreyfusen-muziek van Kurt Wijn. Dit is het Vroege Vogels Nieuwsoverzicht. Drie jonge internationale natuurbeschermers... hebben vrijdag in Burgers Zoo de Future for Nature Award ontvangen. Ze kregen de prijs, een cheque van 50.000 euro... uit handen van de wereldberoemde chimpanseebeschermster Jane Goodall... Samia Saif kreeg de prijs voor haar onderzoek naar tijgerstroperij in Bangladesh. En de Indonesische Rudi Putra zet zich in voor de bescherming van neushoorns in zijn land. Opvallend is het project van de Keniaanse Lucy King. Zij ontwikkelde zogenaamde bijenkorfhekken... die boeren gebruiken om hun land te beschermen tegen olifanten. Het gezoem van de bijen zou de dikhuiden tegenhouden. En zo is er minder reden om op olifanten te jagen. Ik hoef er niet bang te zijn voor olifanten bij Spimbal, Na de naam meer. Spimmel, weg met zijn bijenkast. Ja, dat wel ja. Zou zo naar Kenia kunnen... Dieren in het nieuws. Ja, zwaluwen. Dit geluid horen we nu nog niet. In april keren ze pas weer terug naar Nederland. Maar toch valt er al nieuws over ze te melden. Deze vogels blijken zowel in de ochtend als avondschemering... naar zo'n drie kilometer hoogte te klimmen. Nederlandse onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en het KNMI... hebben ontdekt uh, dat ze dat doen met een zelfontwikkelde radartechniek. Nee, die, die, oh. die onderzoekers hebben dat ontdekt met. Oh, zijn dezelfde... een... oh ik dacht die gierzwaluwe hebben. Een... Nou, ja, dan dat, dan nog dat kunnen, ga jij nu nee, uitleggen, dat toch? Dat zij een ja, raadtechniek nou, hebben ontwikkeld. Een soort van, kijk. Leg het, nou, even nou, maar het even uit. Nu blijkt heeft dat hele hoogklimmen niet alleen te maken met hun slaapcyclus. We hebben het nu weer over de gierzwaluwe, niet over die onderzoekers. onderzoekers. De slaapcyclus van de gierzwaluwe, maar ook met het navigatie en het voorspellen van het weer. De schemering is namelijk het enige moment waarop zowel het landschap als de sterrenhemel zichtbaar zijn. Belangrijk voor hun oriëntatie. Giazwaluwen lijken de schemering uit te kiezen om ook informatie in te winnen over de atmosfeer. Nou, en daarmee die, zijn de vogels waarschijnlijk in staat om een weersvoorspelling te maken. En dat heeft weer alles te maken met het vangen van insecten. Beestachtig. Het lijkt erop dat walvisvlees alleen nog populair is bij bejaarde Japanners. Sinds de jaren zestig is de verkoop van walvisvlees, een zogenaamd bijproduct van wetenschappelijk onderzoek, flink gedaald. Nog maar 10% van de Japanners koopt het vlees en dan zijn het vooral ouderen. Maar om de walvisvloot te redden springt de Japanse overheid bij met financiële hulp. Geld dat voor een deel uit het noodhulpfonds voor de tsunami komt. De omstreden walvisvangst moet immers in stand gehouden worden in het belang van de wetenschap, nietwaar? Wetenschappelijk nieuws. Kraaien en eksters, dat zijn slimme vogels, dat is bekend. Maar een Groningse onderzoekster zet vraagtekens bij de intelligentie van een andere kraaiachtige. De struikgaai. Elske van der Vaart promoveert morgen op deze blauwgrijze vogel... die overigens alleen voorkomt in de Amerikaanse staat Florida. De onderzoekster bestudeerde het gedrag van struikgaaien... die steeds opnieuw hun voedsel verplaatsen naar nieuwe verstopplekjes... om de andere vogels te misleiden. Tot nu toe werd aangenomen dat het hier gaat om intelligent gedrag. Volgens Van der Vaart doet de struikgaai dit omdat hij volledig gestrest is. Het idee is dat um, omdat die andere vogel erbij is dat ze dat stressvol vinden... omdat hij in principe het voedsel kan stelen. Want Ze kunnen zich herinneren wat andere vogels gedaan hebben... en dan zou dus later zou die terug kunnen komen en zou hij het kunnen gaan stelen. Dan is het idee dat hij daarvan gestrest wordt... en dat hij dan terwijl die andere vogel er is... het voedsel wat hij aan het verstoppen is blijft opgraven en opnieuw begraven... omdat hij graag zoveel mogelijk verstopt wil hebben... om als het ware een beetje te compenseren voor wat er misschien gestolen gaat worden. Oh, zit, je, zit je als vogel lekker relax in Florida, dan ben je nog uh, gestrest. Ja. Nieuwe natuur. Hij heet de Limnodrilus tortillipenus. Deze opvallend uitziende borstelworm is nieuw voor Nederland en voor Europa. Hij werd al in 2006 ontdekt, maar is nu pas op naam gebracht... Onderzoekers van bureau Waardenburg troffen de borstelworm aan in de boezemvliet bij Puttershoek. De borstelworm is te herkennen aan zijn penisschede. Die is erg lang en lijkt enigszins op een kurkentrekker. Tot nu toe is hij alleen in Noord-Amerika aangetroffen. De beschrijving van de nieuwe worm is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Bornia. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Chinese piano-virtuoos Jungie Lee speelde de etude in Ges Groot, opus 10, nummer 1, van de uh, componist Frederik Chopin. Het wordt steeds duidelijker dat bepaalde soorten bestrijdingsmiddelen mede-oorzaak zijn van de bijensterfte. Het gaat om een woord waar ik altijd over struikel, maar wat men al gelukkig foutloos kan uitspreken. neonicotinoïden. Neonicotinoïden. Ja. Een relatief nieuwe generatie bestrijdingsmiddelen. Maar wat doet dit gif met de gezondheid van de mens? Daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Kees Beaert houdt zich als kritisch burger al jaren bezig met bestrijdingsmiddelen en ons milieu. Hij heeft ontdekt dat de in ons voedsel toegestaande residuen van toegestane neonicotinoïden... extreem hoog zijn en een gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid. Om uit te zoeken hoe dat zit, is verslaggever Henny Radstaak naar Kees Beijard gegaan. Nou, ik heb hier wat uh, boodschappen meegebracht, uh, meneer Bejaard. Dus Even kijken. Spinazie. Kropje sla. En nog een pakje bosbest en framboos. Superfruit staat erop. Superfruit. Dat het 100% vruchtgehalte is, dat staat er heel duidelijk op. Dus we gaan uit van de maximaal residuenormen. Zullen we een glaasje nemen? Je moet niet, niet iedere dag uh, dan drinken. Nee. Nee, nee, want dan krijg je van sommige neonicotinemiddelen wel erg veel binnen, waarschijnlijk. Durft u het aan zo'n glaasje in schenken? Ja, we schenken wel in. Ja, en we nemen niet te veel. Wacht even, dit wordt toch allemaal gecontroleerd door uh, voedsel- en warenautoriteit? Ja, ja. En het is allemaal Europese norm. En het is nog eens een keer met een honderd keer veiligheidsfactor vermenigvuldigd. Ja.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 Dus kankerverwekkende effecten zijn niet uitgesloten volgens onze overheid zelf. Hè. En dat moet zelfs op de verpakking staan. Op de verpakking van dit bestrijdingsmiddel ja, oh, staat dat? Dit bestrijdingsmiddel, ja. En dit bestrijdingsmiddel wordt gebruikt bij ja. de bessenteelt? Ja, ja, ja. En het wordt op allerlei uh, gewassen gebruikt. En wat is dan die norm dus, bij, bij nou, Thiaclopriet? Dus voor dat Thiaclopriet is dat uh, mogelijk kankerverwekkende middel... Dat is de de ADI-waarde is 0,01 milligram per kilo lichaamsgewicht. Ik kijk zelf altijd, of meestal, naar kinderen van een jaar ongeveer. Die wegen 10 kilo, want voor kinderen die zijn die nog veel gevoeliger voor bestrijdingsmiddelen. En als je dus uh, een jaar bent of zeg maar 10 kilo weegt... dan zou je 0,1 milligram op een dag op mogen nemen... volgens die gezondheidsnorm, hè?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 Ieder bestrijdingsmiddel laat residuën in voedsel achter als het op voedsel gebruikt wordt. En als het dan in een bepaalde teelt is toegelaten, dan zijn die residuën vaak extreem hoog. En anders zouden ze het niet toe kunnen laten. Dus dat is eigenlijk het probleem. Maar daar, als je maar een klein beetje kunt rekenen, als je dus zelf die, die waardes vergelijkt, die ADI en die maximale residuelevels, die MRL-waardes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 Bij acetamiprid is het, het residu in sla en spinazie, daar ja. wordt het, nou, uh, het blijkbaar gebruikt. Ja. Deze krop sla, ja. hier geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja, geldt precies hetzelfde voor. Als je die berekening maakt zoals we net gedaan hebben... die ADI-waarde is per kilo lichaamsgewicht bepaald... en die MRL is per kilo voedsel. En de overheid zegt dus dat die MRL zo heel veilig is... Maar als je het dus om gaat rekenen. dan blijkt dat je al heel gauw. een veelvoud van die MRL. in je lichaam krijgt. Die neonicotinoïden, wat doen die nou in het menselijk lichaam? Ja, die, die verstoren onze gezondheid. Op een, dat kan een hele ernstige vorm zijn. Want de overheid waarschuwt zelf al dat kanker niet uitgesloten is. Dus bij het gebruik ervan? Bij het gebruik ervan, maar ja, als je het. Uh... Dus wanneer de teler of de tuinder ja. dit op, op de beste spuit. Ja, maar goed.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 Bijhard heeft het over de hoge normen, toegestaande heeft over die hoge normen en die toegestaande residuen een brief geschreven aan de Tweede Kamer. De Partij voor de Dieren pleitte al eerder voor een totaal verbod op deze bestrijdingsmiddelen vanwege bijsterfte. Maar is de volksgezondheid nu een extra argument? We vragen het Kamerlid Esther Ouwehand.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 Maar uh, ook voor de volksgezondheid zijn er dus echt risico's, grote risico's bij het gebruik van dit soort giffen. Uh, mensen in de omgeving van teelt uh, die uh, met dit gif worden behandeld, lopen risico omdat ze in de buurt wonen. En er blijven dus stoffen achter op het voedsel dat we nuttigen. Dus het probleem is heel groot en uh, er zijn uh, ontzettend veel argumenten waar dit er dus één van is. Om te zeggen haal die middelen zo snel mogelijk van de markt.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 Graag Al dus Esther Ouwehand. Nou, dan komt nu het afscheid van dit prachtige zondagse paleisje wel heel dichtbij. Aan tafel zit inmiddels Grades Lemmen. Namens Natuurmonumenten de beheerder van de Schravenlandse Buitenplaatsen. Um, waar we precies acht jaar vandaan uit hebben gezonden. Uh, Grades dank voor de gastvrijheid. Het was een eer en een genoegen. Uh, Elke week kwam je maar weer hier de deur van het slot doen. Ja. Maar gratis, uh, gratis is niet van ons af, want wij gaan verhuizen naar het uh, Naardenmeer. Ja. En ook dat is van natuurmonumenten. Uh, sterker nog, het is het alleroudste natuurmonument van Nederland, toch gratis? Het beschermde natuurmonument, ja. Ja. Hoe oud precies? Het is gekocht in uh, 1906. In 1905 werd natuurmonumenten opgericht en het eerste doel was de aankoop van het Naardenmeer. Ja. We hebben net gekeken waar het toen 700 leden. Nou, die konden toch wel wat voor elkaar krijgen. Met zevenhonderden. En nu dikke 700.000. Duizend. Duizend. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en we gaan naar stadzicht. wat is dat precies? Uh, stadzicht. Dat is uh, de nieuwe entree eigenlijk van het Naardenmeer. Dichter bij het openbaar vervoer, makkelijker bereikbaar. En daar zijn allerlei prachtige dingen te zien. Alle facetten van het Naardenmeer zijn daar toegankelijk maar gemaakt. Hoe ziet het, het er zelf plannen. uit? Het is een uh, duurzaam gebouw gemaakt met eigen hout weer hier van uh, de buitenplaatsen, ook de meubels binnen. Er zijn vergaderzalen, kantoren, vrijwilligersruimtes, botenhuis... een gasterij waar je heerlijk kunt eten. Maar er zijn mensen die ons ook vragen op, op, op Twitter en via e-mails... Van waarom gaan jullie in, in hemelsnaam dat mooie kapitool verlaten? Dus verkoop die plek nog eens even ja. voor ons. Wat, uh, we gaan nou, het natuurlijk volgende week allemaal precies nog horen. Maar... Maak de luisteraar ook eens even lekker, dat ze wel blijven ja, luisteren vanaf volgende week. het is natuurlijk een, een geweldige plek waar veel meer ruimte is. Dus misschien dat af en toe uh, voor de luisteraars daar ook meer, uh, meer ruimte ja, dit, is. Even, dit is geen oproep om volgende week allemaal naar die locatie te <laughs> komen. Want je had het al over openbaar vervoer en over... Dat ja, gaan nou, we oh, in oh, eerste oh, oh, instantie oh, nog oh, niet doen. We hebben nee. nog geen tribunes ja. gebouwd. Ja. Maar als we daar naar buiten kijken, vanaf de plek waar we daar zitten? Ja, dan zien we uh, prachtige hooilanden. Die zijn uh, nu een paar jaar oud en daar... Uh, er staan behalve grassen al veel bloeiende soorten in. Je ziet een uh, nieuw gegraven kanaal met uh, rietoevers waar de excursieboten doorheen varen voor de vaartochten op het Naardenmeer. Dat moet iedereen eigenlijk een keer meegemaakt hebben. kom je al heel snel in het Moerasbos, het echte Nederlandse oerwoud. En dan uh, ga je langs mijn hand het meer op. Ja. En, uh, rietlanden en uh, de Zilverreiger zit voor de deur. En ja. onze Galloways lopen daar door. De rug. Groot verschil met hier. Dit is natuurlijk een, een is landschappelijk een aangelegd park. Ja, ja. Uh, ja, je hebt hier natuurlijk heel veel bossen met enorm veel soorten en uh, die zijn allemaal aangeplant. Heel veel uh, ja, parkachtige soorten. In het Naardenmeer is iedere boom eigenlijk zo'n beetje vanzelf gekomen. Dat is, uh... Maar het is wel ook ooit een soort buitenplaats geweest, toch? Ja, het bijzondere van stadszicht is dat uh, de waterwegen die je nu ziet, de sloten en de kanalen en de kades, die zijn allemaal opnieuw aangelegd exact op de lijnen die we op oude kaarten hebben gevonden van buitens... die daar ook rond 1700 zijn aangelegd. Eigenlijk dezelfde geschiedenis als hier bij Schavenland. Alleen bij stadzicht zijn ze helemaal verdwenen. Zijn ze in het moeras gezakt? Of ja, wat is er de, alleen de namen herinnert er nog aan, denk ik. En uh, ja, hier bij uh, de buitenplaatsen zijn het allemaal... Uh, zijn ze in ontwikkelingen gekomen? Waar, de... Waren dat niet zulke buitens als hier, Schapenburg en Boekenstein, van die grote. Zoals het landhuizen? hier in het begin was. Dus een formele tuinaanleg in de, de meer de Franse stijl, nog zonder grote huizen aanvankelijk. Mensen zaten vaak in een hele mooie kamer in een boerderij. Pas later is dat uitgebouwd of zijn die grote huizen gekomen. Bij stadzicht is dat nooit zo ver gekomen. Maar kunnen we zeggen dat we hier een beetje van de heren en dames opstand ons verplaatsen naar de, boeren, de boerengebieden? De moerasgronden en de... Nu misschien wel, ja. maar als je dus in 1700 ging kijken... dan was dat het eigenlijk hetzelfde. Okay. Hoe ver moeten we eigenlijk om het bij Stadzicht Nou, wat is het? Ja. Vijf? Ik denk dat het hemelsbreedte niet veel meer dan 1 of twee kilometer zal zijn. Zo ja. bij je. Heel dichtbij. Ja. Heel dichtbij en toch, en toch totaal anders. Tenminste, dat hopen we. Een beetje een nieuwe impuls, nieuwe natuur. Niet alleen maar hier de rode dendrons en de bomen die we nu al zo goed kennen, maar... Uh... Ja, een, een nieuw een nieuwe plekje. Op uh, 27 februari 2005 bijna op de dag af, acht jaar geleden, was de nou, eerste... Moeten we even, gaan we dit nog? Jij hebt hier een, een, een, een, een kruikje oh, ik dacht dat dat het ja. Na, of helemaal na, Ivo, Oh, doen we nog daar? Oh de ja, oké. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan nou. maak ik wel. een momentje van mij houden. Oké, Het microfoon is voor jou. Oké, okay. nee. dank je. Uh, ja, waar, waar, waar was ik? Ik was bij 27 februari 2005, uh, bijna acht jaar uh, geleden. Uh, was de eerste vroege volgens uitzending vanuit het Capitool. Ik was daar natuurlijk niet bij, jij ook niet, Menno. Maar dat we nee. nu weggaan, stemt toch wel weemoedig. En iemand die daar wel bij was... Is Ivo de Wijs. Goedemorgen Ivo. Goedemorgen Janine. Rietje. Goedemorgen minna. Ja, kan jij je die eerste uitzending nog herinneren in het uh, Kapitol? Ja, volgens mij was het met Karin van der Boogaert, presenteerde ik toen. En omdat dit een oud uh, biljardhonkje was eigenlijk, was er weer een biljartje neergezet. Dus toen hebben we nog een karamboltje gemaakt met uh, Jan Jan de Graaf, <laughs> directeur van uh, Natuurmonumenten. Dat was wel leuk eigenlijk, ja. Wat grappig. Ja. En, want je ging toen vanuit een studio hier naartoe. Oh, dat was een vreselijke tijd geweest. We waren al door aan het verbouwen en aan het verhuizen en aan het inkrimpen. Dus ik heb op een gegeven moment een hele boze brief gestuurd van... Eh, ik moet nu presenteren in een in, inpandige in studio en in een kelder... waar je niet eens kan zien wat voor weer het is. Voor een natuurprogramma is dat er echt de hond in de pot. En toen zijn eh, Kalevlinger en Joost Huizing op zoek gegaan... een andere behuizing en die kwamen bij dit prachtige oortrecht. Ik ben zo blij dat ik hier nog een half, uur, een half jaar heb mogen zitten. En uh, in mijn, het, het raar is in mijn herinnering was het veel langer ook. Dat je hier hebt gezeten, bedoel <laughs> je? Ja, ik dat ik hier jaren hebt gezeten. Ja. Ik genoot hier volop. Na een echt ellendige tijd. Gevoelstijd ja. een paar jaar, ja. maar je hebt hier ja. maar een maand ja, of vijf. Ja, gevoelswaarneming, gevoelstemperatuur twee jaar. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Maar vond je het ook iedere keer... Jij was hier, daar kwam je dan ook om zeven uur aan uh, kachelen met je papier onder je arm. Ja, ik vond, ik In, vond het uh, genoeg, steeds genoeg ja. om hier naartoe te gaan. Maar het is zo erg als je uh, onder de grond gestopt wordt en je hebt geen idee... Uh, wat de natuur eigenlijk doet. Terwijl hier kun je op alles reageren. Je kijkt naar buiten, je ziet alles om je heen uh, wentelen en, en, en je ziet de seizoenen kantelen. Ja, dat is echt leuk om mee te maken. Ja, dat ja. is ook het mooie aan het kapitol, ja. natuurlijk, inderdaad. Ja, zeker. Dus jij hebt een uh, grote fles bij je met drank. Uh, ja. Ivo gaat zo meteen de vers doen. Ik, ik stel voor dat we gaan proosten op, onze, uh, ja, op het afscheid van het kapitol en ook een beetje op de no nieuwe locatie en dan uh, daarna ga ik het woord geven aan Ivo. Laten wij het glas heffen. Wat, is, wat, wat, drinken, wat drinken, we? drinken we eigenlijk? Ja. Het is een klein voorproefje. We gaan van het zand naar het veen. Daar doet de blauwe bes het heel goed. Daar groeit hij in het Naardenmeer in een speciaal tuinreservaat. En daar heb ik deze blauwe beslikuur van gemaakt. Proost. Proost. Proost. Proost. Op een mooie toekomst. Nou. Zonder neonicotinoïden, hoop ik. Toch maar. Helemaal biologisch. Mm. smaakt heel goed. Mm. Ja, lekker. Ja. Oké. Okay. Uh, Ivo. Nou, dan gaan we dan. Adieu, vaarwel, tot ziens. Dag kapitool. Dag prachtig, tempelachtig pand. Dag pronkjuweel van Schravenland. Van hier trokken de vroege vogels naar Sas van Gent en Rode School. Adieu, vaarwel, tot ziens. Dag kapitool. Zo'n tien jaar terug, ja, mijn geheugen is nog helder... moest ik verdorie presenteren in een kelder. Ik wist niet of de hemel blauw van kleur was. Ik wist dat ik volstrekt uit mijn humeur was. Dag kapitool. Dag heerlijk hoofdkwartier van ons, zo joviaal... En bovengronds, jij was van onze groene liefde een onnadrukkelijk symbool. Adieu, vaarwel, tot ziens. Dag, kapitool. We gaan je weldra voor een ander huis verruilen. Dat is erg, maar toch, wie heeft een vogel ooit zien huilen? De wereld geeft ons zoveel te beminnen. En afscheid nemen is opnieuw beginnen. Dag, kapitool. Dag oort van Menno en Janine. Dag veilig nest van 8 tot 10. De vroege vogels trekken weg, maar dankbaarheid is het parool... Adieu, vaarwel, tot ziens. Dag, Kapito! Ja, Dank je wel, Ivo de Wijs, voor dit ja, gedicht. En dus ook wel. bedankt dat jij samen met Joos Huys en Carle Verlinger... dit programma naar buiten <tie> hebt, het hebt gebracht. Te bringen, ja. Ja. Wij hebben onze mooie werkplek ook een beetje aan jou te danken. Ja, ik hoop dat de volgende net zo mooi is. Nou, te kom te eens langs. Ja, de maar stadsen. natuurlijk kom ik langs. Dat is in eerste instantie, dames en heren, thuis voor Ivo nu even. He. Niet met z'n 400.000 de volgende week daar, naar de meerkant. Alsjeblieft niet, ja. me. ja. nee. Op vroegvogels.varen.nl meer informatie over deze uitzending... en al onze andere programma's. Uh, dinsdag in Kassa Groen, de laatste keer. De grote vleesvervangervergelijking. En uh, waar, waar is het van gemaakt? Wat kost het? En wat heeft de grootste impact op het milieu van al die vleesvervangers? Dinsdagavond 5, half acht bij de Vara op Nederland 2. Ja, en uh, volgende, volgende week dus. Zelfde tijd, zelfde zender, maar niet dezelfde plaats. Heel graag tot dan.